Heb de Bijkers lief. Ik wil je een waar verhaal vertellen dat mij een aantal jaren geleden is gebeurd. In zijn context zal je jou misschien leren wat het echt betekent om van elkaar te houden. Het is geen slogan. Nog een oproep om iemand buiten jouw liefde te hebben, zoals vrienden, familie, land, etc. Nee, het is een oproep om aan je innerlijke, individuele, geestelijke werk te beginnen. Misschien door te gaan. Dat heet, heb elkaar lief. In Nederland, en ik veronderstel in de hele wereld, is er een bepaalde categorie mensen. Een groep leden van een motorclub die in Nederland zich Hells Angels noemt. Zij zijn een groep bijkers in de gewone maatschappij, gewone tussen aanhalingstekens, hebben zij over het, een, over het algemeen een slechte reputatie. De politie neigt tot een zeer negatieve houding tegen zijn, want zij worden als criminelen beschouwd, omdat zij zich Bezig houden met, met de illegale verspreiding van drugs, wapens, prostitutie, etc. Ik heb ze vaak hier in Amsterdam gezien, in een lange kolonne van motoren, waarvan de meeste Harley-Davidsons zijn. Rijd, rijdend in hun zwarte jeks met een ernstige uitdrukking op hun gezichten, boos uitkeken, die een of andere onverklaarbare haat en zelfs minachting voor anderen uitstraalde. Vaak herhaalde ik bij mijzelf, wat een vreselijke tuig. Van dit soort mensen komt al die fascistisch denkende jeugd. Deze veroordelende gedachten heb ik jaren gehad. Eigenlijk oordeelde ik niet over hen, maar van binnen had ik zo'n gevoeld ten opzichte van hen. Op een mooie dag wandelde ik in het centrum van Amsterdam en zag ik weer deze groep bikers. Zij maakten zoveel lawaai met hun ronken, ronkende motoren, dat het alarm afging van alle auto's die daar in de buurt waren geparkeerd. Dit overdonderde iedereen die daar getuige van was. Op dat moment hield ik het niet meer uit en zei tegen mijzelf zoiets als wat een lapzwansen. Ik kan hen stoppen. Dat wil zeggen, dat ik mijn innerlijke ontevredenheid, of zelfs meer dan dat, wrok, op de bikers projecteerde. Diezelfde avond, toen ik naar bed ging, hoorde ik een bekende rustig sprekende stem binnen mij, die zei, Hou van die bikers niet meer. Denk niet dat wanneer ik zei dat ik een stem hoorde, dat het een in decibels was. Ik ontving verder geen specifieke uitleg hoe ik die bikers zou moeten liefhebben. Gewoon, hou van die bikers. Heb de bikers lief. Maar hoe zou ik ik dat kunnen? protesteerde ik van binnen. Hoe kan ik een lief hebben? Hoe kan ik dat verzoek van die zachte innerlijke stem die ik gewend was, in elke situatie te vertrouwen en te gehoorzaam? De volgende dag vroeg vond ik smorgens op, het in, op internet de locatie van het hoofdkwartier van de Hells Angels in het centrum van Amsterdam. Zonder een woord tegen mijn vrouw te zeggen, ben ik daar naartoe gegaan. Toen ik hun kantoor binnenliep, zag ik een soort winkel speciaal voor hen. Onder de waar zag ik ook de beroemde jacks van deze club. Aan de voorkant was hun rode embleem genaaid. En aan de achterkant stond, met enorme rode letters, geschreven, Big Red Machine. Het bleek dat deze jacks alleen verstrekt, verstrekt werden aan de leden van de club. Natuurlijk was ik geen lid en zou er, zou er ook geen woorden. want ik behoor tot geen enkele club of groep in de wereld. Bij het zin van mijn zeer sterke drang om dit jet te krijgen, zei hun leider, een zeer bekende biker, ik zag hem nu dan op de tv, Jou ja, is het toegestaan. Jij kan hem kopen. Ik koos een jek die mee paste, betaalde en ging weg. Vanaf die dag reed ik met dit jek aan op de fiets in Amsterdam in het openbaar. Heel Amsterdam, heel Amsterdam, kom mij zien. Een oudere man, een kabbalist, met dat soort jek van Hells Angels. En dat om te leren mijzelf als een biker te voelen. En dat om de mentaliteit te leren van die mensen die ik nog als schoren beschouwde. Ik wist al dat deze uiterlijke vermomming niet mijn eigen idee was en zou niet mijn identiteit worden, zelfs voor even. Ik moest in mijzelf de wensenkracht en kracht ontdekken die bijkers heet, door ook innerlijk een van hen te worden en hen te gaan liefhebben. Uiteindelijk begon ik daarin te slagen. Ik begon van binnen de sensatie te voelen, Wanneer ik trots rondliep in dit jack, met mijn hoofd omhoog, want ik begon mijzelf van binnen te voelen als een van die bikers. Wanneer ik een groep politiemensen zag die voorbij liepen of reden, lijkt het mij dat zij zo wel voorzichtig, je weet nooit wat die van plan is, als met respect naar mij keken. Wanneer ik met mijn vrouw ging wandelen, droeg ik dit jack. Op een dag liepen wij voor het Koninklijk Paleis op de dam, en iemand gaf mij een klap op mijn schouder. Ik draaide mij om en zag een boom van een kerel. Die een jek aanhad dat ik niet herkende. Hij gaf mij een vriendelijke omhelzing. Toen hij enige verwarring op mijn gezicht zag, draaide hij zich om, en op de achterkant van zijn jek zag ik het embleem van dezelfde club. Big red machine. Maar een oude, een, een oude model waarschijnlijk. Hallo broeder, zei hij, zei hij tegen mij. Hé hey, broeder, antwoordde ik hem net zo openhartig. En wij omhelsten elkaar. Later kwam ik erachter dat alle bikers elkaar broeders noemen daar kunnen we van leren tot gisteren heb ik dit je gedragen, tot gisteren bedoel ik voor, voor dat moment ten opzichte van dat moment toen ik dat artikel schreef. en nu voel ik dat ik die bijker binnen mijzelf heb gevonden en geleerd heb om hem lief te hebben met ware liefde. Nu heb ik die innerlijke behoefte niet meer om het bijkersjk te dragen, om mij te zuiveren van enig soort van wantrouwen en minachting naar hen, en zelfs meer dan dat, om liefde te krijgen voor ieder van hen. Dit soort innerlijk werk aan jezelf had ik in gedachten toen ik ieder van jullie opriep om elkaar lief te hebben. Zo so is als dit is wat ieder van jullie elke dag moet doen. En stuur je berichten over jouw eigen unieke geestelijk werk. Hoe kan je berichten plaatsen over een Jezus Christus die je alleen van een verhaal kent? Kan je mij zeggen wat je er werkelijk van begrijpt? Zou het zelfs mogelijk zijn om iets hiervan te begrijpen, zonder dagelijks individueel aan jezelf te werken, via de methoden die geleerd worden in de Lurianse kabalen? Kinderen van Yeshua.